Het is twee uur, Martijn van Week met het NOS-journaal. In Amerika is een Australiër opgepakt die twee weken geleden in Sydney... een nepbom om de nek van een meisje zou hebben gelegd. De man is opgepakt door de FBI en de Australische politie... en wordt aan Australië uitgeleverd. Het meisje, de dochter van een rijke Australische zakenman... kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney. De insluiper liet ook een briefje met instructies achter...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 De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw heeft tot nu toe niets opgeleverd. De familie van de vrouw krijgt bij het zoeken hulp van het Natalie Holloway Resource Center. Dat is opgezet na de vermissing van de Amerikaanse Natalie Holloway op Aruba in 2005. Wall Street heeft de stijgende lijn van eind vorige week voortgezet. De Dow Jones Index sloot voor de derde dag op rij hoger, dit keer met 1,9%. procent. De goede stemming was onder meer te danken aan de overname door Google... van de GSM-tak van Motorola. Ook hebben beleggers hoop op een oplossing van de schuldencrisis in Europa. Er wordt met spanning uitgekeken naar een gesprek vandaag... tussen bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Het weer, eerst vrij helder, maar in de loop van de nacht bewolkt. Het koelt af naar een graad of tien. In de ochtend bewolkt, met in het noordwesten kans op een bui... smiddags droog en op steeds meer plaatsen zon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 Ja, Goedenacht dames en heren en mooi dat u luistert naar de Nacht op 1. Wij gaan weer een mooie nacht maken waarin wij spreken over een, ja, over een, beetje een bijzonder onderwerp. Wij eh, zitten in de nadagen van de vakantietijd. In de regio midden zijn de kinderen inmiddels alweer naar school. En voor een heleboel kinderen komt er dus een einde aan een tijd waarin ze lekker op vakantie gingen. En gingen zwemmen en kamperen en leuke dingen doen. Maar het is niet voor alle kinderen zo, want er is een groep kinderen... die zijn ook in de zomer gewoon naar school toegegaan. Die zijn naar een zomerschool toegegaan. Er zijn in een aantal steden zomerscholen opgericht. En daar gaan kinderen heen en die krijgen daar gewoon les. En die doen als middags wel iets leuks. Het is, blijft wel een beetje zomerschool. Uh, dat is een soort nieuw fenomeen en dat wordt erg enthousiast ontvangen. Want ouders zijn er blij mee dat ze een beetje hun handen vrij hebben... Want ja, op het moment dat ze alle twee werken... en het kind blijf, uh, blijft ineens een paar weken thuis... dan moeten zij ook weer wat organiseren. Maar uh, voor sommigen is het ook een hele handige manier... voor sommige kinderen dan... om even wat dingen bij te spijkeren die wat moeilijker liepen. En uh, dat, dat van de anderen zeggen daar weer over... van ja, eigenlijk zou dat dan weer niet nodig moeten zijn. En er zijn mensen die vinden het gewoon ontzettend goed. Want al die rondhangende kinderen die zich maar vervelen in de zomer. Nou, dat, uh, dat kan niet. Dus dan kunnen ze maar beter iets nuttigs doen. En dan kunnen ze maar beter naar school toe gaan. Oftewel, die zomerschool, dat is eigenlijk wel iets... wat, uh, wat door een heleboel mensen enthousiast wordt ontvangen. En er zijn ook wat mensen die daar uh, veel meer een toekomst in zien. Nou, daar gaan wij het vannacht over hebben. Wij gaan het hebben over het onderwijs. En over hoe we er nou mee om moeten gaan. En uh, wij gaan uh, straks uh, luisteren naar een gesprek... wat al uh, Margie Fix had, wat ik had... Uh, in Dit is de Dag, uh, waarin Marjan van den Berg uh, commentaar geeft op het fenomeen zomerscholen. En de stelling voor uh, deze nacht is, kinderen moeten meer op school zijn. De ouders kunnen dan gewoon werken en de kinderen gaan geen kattenkwaad uithalen. Nou, we gaan dus hebben over, wat, wat moeten wij nou met die school? Is het nou nog handig, zo lang vakantie? Uh, dat moet je als ouders allemaal weer mee, mee, mee, mee om uh, zien te gaan. Dat is dus het onderwerp deze nacht. Maar eerst gaan wij eens even luisteren naar een mooie plaat. En dat is heel toepasselijk uh, Fly by Night van Matt Bianco. Pianco was dat met Fly by Night, een lekkere zomerse plaat... om toch nog even die vakantie lekker uit te glijden. En daar gaan wij het over hebben, over de scholen die weer gaan beginnen aan eigenlijk ook over de scholen die nooit zijn gestopt, over de zomerscholen. Kinderen die uh, door uh, de zomer heen nog steeds naar school toe gaan. Zij krijgen daar s ochtends les, doen doe s middags een leuke activiteit. En uh, nou ja, ze, ze spijkeren de dingetjes waar ze wat nodig hadden, spijkeren ze goed bij. En er zijn mensen die zeggen dat dat heel goed is, want kinderen schijnen zich te vervelen in de zomer. Die weten niet zo heel erg goed uh, wat ze doen, moeten doen met hun tijd. En sommigen gaan er ook nog kattenkwaad uithalen. Uh, het zette een uh, hele discussie in gang in het programma Dit is de Dag van vorige week, donderdag. Ik mocht dat samen presenteren met Margje Fixen. En uh, Marjan van den Berg die heeft het over het onderwerp de zomerscholen. En zij zegt: Ja, het is op zich nu wel leuk dat die zomerscholen er zijn. En het zou ook best nog veel meer kunnen. Maar eigenlijk. Eigenlijk zouden we dat hele onderwijs eens even heel anders moeten organiseren. Want het is nu nog georganiseerd. Ja, alsof iedereen nog, uh, nog op de boerderij werkte. En de kinderen moesten meehelpen op het land. En daarom de hele zomer vrij waren om te helpen bij de oogst. Daar schijnt de lange zomervakantie vandaan te komen. Nou, of dat helemaal zo is, weet ik ook niet helemaal precies. Hoe dan ook, uh, er is nog wel het een en ander over te zeggen. De, spelling, de stelling van vannacht is: kinderen moeten meer op school zijn. De ouders kunnen dan gewoon werken. En de kinderen gaan geen kattenkwaad uithalen. Wij gaan uh, eerst eens even luisteren naar het gesprek. Uh, voor uh, duidelijkheid nog even. Ik weet niet meer precies wie er allemaal meepraten in het gesprek. Maar aan tafel zit ook Andrea Wiegman. Zij is een trendwatcher. En daar zit ook Frits Ulderink. Hij is een topman van Fopak En zij gaan een hele grote uh, gastterminal openen in september in de Rotterdamse haven. Dan weet u dat ook even als u die naam hoort. Wij gaan luisteren naar het gesprek uit Dit is de Dag van vorige week, donderdag. Ja, Marjan van den Berg. De zomerschool... Ja. Is in opkomst. Nou, dat is die volgens mij al een paar jaar. Ik ja, weet... hij draait al een paar jaar. Ja. Ja. Hoe ziet uh, zo'n dagje zomerschool eruit? Een dagje zomerschool, dus ongeveer twee weken in de zomervakantie uh, voor basisscholen of voor voortgezet onderwijs. En dan hebben ze ochtends de kernactiviteiten van ieder, uh, ieder onderwijs: rekenen en taal. En smiddags iets leuks. En iets wie creatiefs. gaan daar naartoe? Ja, dat is heel verschillend eigenlijk. Um, in op het basisonderwijs zijn het veel kinderen in groep 7... om een beter opstapje te hebben voor groep 8. Want in groep 8 volgt die gevreesde CITO-toets. Dus uh, het is belangrijk als je daar goed uh, presteert... en zo hoog mogelijk kunt instappen naar het vervolg. Ja, maar hoe gaat het dan? Uh, op een dag voor de zomervakantie wordt bekendgemaakt... dat bepaalde leerlingen in de zomer naar school moeten? Nee, ze mogen zichzelf opgeven. Zomerschool is altijd helemaal vrijblijvend... Dus, uh, ja, of hun ouders geven niet... ze op. Ik weet niet hoe vrijblijvend blijven die leerlingen zitten. Het is grappig als je reportages ziet. Je zou het bijna denken. Want als ik, uh, denk ik, toen de kinderen nog klein waren... zomerschool had gehad in ons dorp... dan had ik ze erheen gestuurd. Maar als je die kinderen ziet in reportages. dan blijkt dat ze eigenlijk zelf heel graag willen. Want ze vervelen zich te pletter thuis. Ja, en toch, ik snap dat niet hoor. <laughs> die, die grote vakantie. was toch heerlijk? Ik, ik, ik, snap, ik snap het enthousiasme niet hoor, van Marjan. Nou, wat ik wel. Ik heb dan kleinere kinderen. En eentje zes, en dat ze best wel blij zijn met regelmaat, ja, structuur, structuur en regelmaat. Ja, ik herken en, er en die missen niet van, die missen ze natuurlijk. Kijk, als je twee oh, misschien zijn jullie ook in de hele genadige uh, omgeving opgevoed waar mama thuis was of papa als je thuis was, maar als je Twee ouders hebben die werken en je zit de hele dag thuis. En dan zit je in groep 7, 8. Kan je best alleen thuis blijven natuurlijk. Hoef je niet naar een oppas. Maar dan is dat misschien toch een en probleem. En dan zit je daar. Ja, en dan hang je een beetje voor die uh, tv of voor je computertje. En dan, ja, en dan is het heerlijk dat je naar zo'n zomerschool kan. Dan doe je allemaal leuke dingen. Je ziet je vriendjes en je vriendinnetjes. Smiddags ga je op pad. Geweldig. Zijn het, Zijn het vaste klassen klasse? die ook weer... Die het zijn groepen, ja, ik denk ook dat ze met elkaar afspreken natuurlijk, mm. in grote steden. Ja, van ga jij ook, ga ik ook, leuk. En ze zijn allemaal hartstikke positief, want willen ze niet. Nou, dan gaan ze lekker naar huis. Dus als je als leerkracht ja, voor zo'n gaat... Ja, maar dan zeggen die ouders van uh, hupsakee, uh, naar school jij. Ja, maar het is gratis. Ja? In veel gevallen is het okay. gratis. Ouders gaan pas mopperen van je moet naar school als ze ervoor betaald hebben... en het kind wil niet. Dan gaan ouders natuurlijk zeuren van je moet wel, ja. want ik heb wel gedokt. Maar uh, Marjan, is het nou voor die ouders of voor die kinderen? Want het is natuurlijk voor die ouders gewoon heel um, anders. Het is voor allebei. En dat komt omdat de hele structuur van dat onderwijssysteem... met al die malle vakanties zo langzamerhand niet meer aansluit... bij de normale structuur binnen een gezin. Mm -hmm. Mensen werken allebei. Dus we zouden eigenlijk eens af moeten van die hele la rare, lange zo... Zomervakantie. Malle periode. Ooit gebaseerd ook op vakanties op het platteland. Hè? Want uh, als mm. je daar niet twee maanden in de zomerperiode vrij gaf. dan kwamen die boerenkinderen sowieso niet naar school. Want die moesten allemaal grassen en hooien en uh, bloembollen pellen. en weet ik wel wat voor nuttige dingen in het bedrijf. Maar tegenwoordig hebben we dat allemaal niet meer. Nee, dus we moeten andere anders krijgen, Andrea. Kinderen, ja. Ja, ik ja? heb een heel uh, een ander systeem. En er zijn meer mensen die dat hebben hoor. Andere schooltijden. Uh, er is laatst een onderzoek geweest onder jonge ouders. En die willen eigenlijk allemaal af van de schooltijden die we nu hebben. Um, je hebt verschillende modellen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, we richten de school in die altijd open is. Van zeven tot zeven. En daar pakken we de voorschoolse en de naschoolse en de tussenschoolse opvang bij. Maar die ouders en willen af van die, die, die schooltijden in. omdat het onhandig ja, is. Ja, en dan doen we het ook over het hele jaar. En dan geven we ieder kind zeg maar 50 vrije dagen. Die mag je zelf inplannen. Natuurlijk in overleg met de ouders. En in overleg met de school. Want je maakt dan, uh, uh, ik moet het heel snel natuurlijk uitleggen... je maakt bepaalde blokken waarin je geen vrij mag nemen. Dat zijn de toetsweken. Uh, je doet ook een aantal verplichte dagen. Je regelt als school ook gelijk op voorhand... alle congressen en malle dingen maar, die je als team gaat doen. Ja, zodat maar, maar, je als ouder nooit geconfronteerd wordt... met die onverwachte vrije dag. Maar, maar Jan, nog even. Hè? Je mag het allemaal zelf indelen. En die ja. tijden zijn vrij zo. Maar net zei je nog dat dat regelmaat en ritme... dat dat nou juist fijn was voor kinderen. Ja, maar dan heb je die normale regelmaat. Een kind weet precies wanneer die vrij is en waar niet. Oh, dus je gaat wel als ouder je kind steeds op dezelfde tijden nog naar school doen? Dat ligt er een beetje aan. Je kunt als school natuurlijk zeggen, we zijn van 7 tot 7 open. Of je kunt reguliere schooltijden, alle dagen gelijk nemen. Maar je kunt ook zeggen, we, we doen hem van 7 tot 7 open. We bieden daarin alles aan, inclusief bijvoorbeeld een warme lunch tussen de middag. En dan uh, gaan we ook nog daar een bioritmemodel in aanbrengen. Zodat we in de ochtendperiode en in de middagperiode, die twee uurtjes die daar zitten... waarin kinderen het beste kennis tot zich nemen, dat we daar de kennisvakken in stoppen. En daaromheen doen we de sport- en de creatieve ah. vakken. En dan heb je het ultieme ja, schoolmodel. Frits Ilderink, wat vindt u ervan? Nou, ik, ik, ik zit, als ik hier naar luister, dan, dan zit ik met name even te denken... aan de, aan de uitvoeringsuitdagingen die dit voor de onderwijskundige ja, met zich enorm. meebrengt. Want ik heb in ieder geval zelf altijd... Uh, ik vond het ook leuk om alleen te werken. Maar ik vond het ook heel leuk om juist in een groep wat te leren. En ik kan me voorstellen, als er heel veel flexibiliteit voor leerlingen en ouders komt... dat dat voor de leerkrachten wel een, een extra uitdaging wordt. Ja, daarom zit die, dat bioritme ding wat erin zou kunnen zitten, is heel belangrijk. Daar kan je je klassikale momenten in, uh, in stoppen. En voor de rest is het... Die flexibele schooltijden, als je zelf je vakantie kunt opnemen... voor veel ouders heel prettig. We hebben niet meer te maken met hoogseizoen, waarin het altijd veel duurder is. Dus je spreidt veel beter. En kinderen kunnen makkelijk twee weken ertussenuit als andere kinderen wel op school zijn. Want ze kunnen ook twee weken ziek zijn en daarna de ja, boel weer Ja, maar dan liep je wel achter. Ik bedoel, dan moet je toch wel Ja, maar dat is niet en zo heel gek lang. Misschien loop je een projectje achter en dat kan je op een ander moment weer... Inpas. Maar wat Frits Uldering zegt, die leraren, die wordt toch helemaal gek? Je weet niet meer welk kind waar is in <laughs> het. Uh. Je moet heel goed plannen, maar dat moet je nu ook al. Maar je hoort ook nog wel eens uh, mensen zeggen... die zitten een beetje in jouw lijn van, uh, van werken... die zeggen, die, we, we leggen veel te veel druk op die kinderen. Ze moeten veel te veel doen. Uh, ze moeten eigenlijk alleen maar meer naar school, als ik naar jou luister. Nee, ze hoeven niet meer naar school. Nee, de rustmomenten zijn ook in school. Er wordt minder met ze gesleept. Ze hoeven minder heen en weer ge, ge, ge, ge, gedaan te worden. En er zitten minder oppasmomenten bij. Als je nu bijvoorbeeld uh, in een gemiddelde provinciestad gaat kijken... hoe het op een basisschool geregeld is... dan moet je voorschools opvang voor je kind regelen. Dan gaat hij naar school, dan moet je tussenschoolse opvang regelen. En dan de naschoolse opvang. En Bijvoorbeeld als je in een winkel werkt, dan ben je pas na zesde thuis. Dus dan heb je drie opvangmomenten, plus twee schoolperiodes. En in het allerergste geval, en die zijn er, vallen die drie eh, naschoolse, tussenschoolse en voorschoolse opvang ook nog onder drie verschillende organisaties. Dus daar ben je allemaal afspraakjes ja. mee aan het maken. Nou, dus wat jou betreft is de zomerschool straks gewoon school? Ja, de zomerschool is gewoon school. En dan wordt er structureel goed lesgegeven. En dan is iedereen blij, lijkt mij. Nou, dat zou mooi zijn, hè? Iedereen blij op de zomerschool. Of tenminste, zomerschool, nee, dan is het gewoon school. Wij gaan hierover praten vannacht. Ik ben erg benieuwd uh, wat u er allemaal van vindt. We zouden het hele schoolsysteem eigenlijk moeten omgooien... stoppen met die gekke lange vakanties. De kinderen moeten zochtens, van ochtends vroeg tot s avonds nu of zeven op school kunnen zijn. En uh, dan kunnen de ouders ondertussen gewoon lekker naar hun werk gaan. En dan uh, is dat ook veel rustiger voor al die kinderen... want ze zitten niet meer in de kinderopvang. En een extra bonus natuurlijk, dat horen we ook nog even. Ouders kunnen buiten het hoogseizoen op vakantie. En dat scheelt ook weer in de kosten. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal de ideeën, een beetje van Marjan van den Berg. Allemaal naar aanleiding van de zomerschool. En ik ben erg benieuwd wat. U ervan denkt, ik ben benieuwd of u als ouder er enorm tegen aanloopt dat u uh, uw kind niet op een fatsoenlijke uh, manier naar school kan brengen... dat u tussen de middag weer achteraan moet, et cetera. Of dat u misschien leraar bent en denkt, ja, het klinkt allemaal leuk en aardig... maar voordat we hier aan toe zijn, dat, is, uh, dat kan echt niet. Of misschien werkt u wel met kinderen en zegt u... oh, dat is helemaal niet verantwoord om die kinderen zo lang op school te houden. Nou... Um, ik, ik hoor het allemaal graag. Als er mensen zijn die het ook een heel erg goed idee vinden. En die er ook hele goede ervaringen mee hebben. Of op andere creatieve manieren. De zomer doorkomen met de kinderen op school. Uh, of niet op school. Dan, uh, dan hoor ik dat ook heel graag. U kunt meepraten. En u doet dat bijvoorbeeld door een mailtje te sturen. Dat kan naar nacht.eo.nl dat, dat lees ik dan tussen de telefoongesprekken door. En um, als er eens dus even de, uh, tijd voor is. Dan zal ik daaruit voordragen. Uh, u kunt twitteren. Dan apest, uh, gebruikt u het apenstaartje de nacht op. Of u gebruikt het hekje de nacht op 1. En u kunt ook richting mij twitteren. Dan gebruikt u Aapstaatje het Anker. Nou, dan komt dat hier ook wel weer binnen. Want ik gooi het allemaal weer even open, zo de Twitter. En het allerleukste is natuurlijk lekker meepraten. Lekker meepraten op de radio. En daarvoor kunt u bellen naar 0800 112. 1. 0800 121 En uh, dan, als het een mooi verhaal is, haal ik u mooi in de uitzending. Wij gaan luisteren naar muziek en ik zie de eerste bellers al binnenkomen. I drink my cold. Got kind of I kill my cereal and I open the door. Programmed dead on the floor, 'cause that's not life when you're stuck inside. No more ghosts on the wall inside. But that's not a life That's not life, no I felt a roaring earth, some kind of change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 So, This Zo, dat was uh, volgens mij Ruben heijn. That's not life. Ja, ik moest het even checken hoor. Want ik was wel zo druk uh, de telefoon aan het opnemen. Uh, we praten vanavond, uh, over, of vannacht praten wij over hoe het nou moet met de schoolvakanties. En het, on uh, het onderwijs en de ouders die uh, voor de kinderen moeten zorgen. En tegelijkertijd eigenlijk ook een baan hebben. En uh, de kinderen die uh, zich soms ook maar enorm vervelen in de vakantie. Nou, ik heb iemand aan de telefoon. Dat is Henk. En Henk die kan zich er niets bij voorstellen dat kinderen zich zouden vervelen in de vakantie. Dat klopt toch Henk? Henk? Hallo. Ah, ha, hallo Henk. Ik kreeg je... J, jij belde ja. direct op en je zei... Nou, dat, dat is toch ja. raar. Ik, ik kan me van vroeger niet herinneren dat ik mij verveelde. En heel eerlijk gezegd, ja, dat, dat, dat had ik ook me, wel een dat, beetje... Kan, daar, heb ik, daar heb ik nog steeds geen last van. Nee. Ik, snap, ik snap dat echt werkelijk niet. Want wat ik net al tegen die zei... Ik heb toch nog wat geen kinderen. Nee. Maar als ik dan zo... Uh, zo hoor hoe die, hoe die onderwijsdeskundige over dat onderwijs praat en in dat programma. In de dag, ook, de middag. Of weet Dit ook, is de dag. Peter, man. Nou, daar zou ik eng van worden. Je hebt grote voordeel om geen kinderen te hebben. Ja, dat, hoe, de, hoe, de, je hebt hoe, bewust geen kinderen genomen, zei je. Ja. ja wil, uh, ik, ik, ik ben dan aan de rand van de stad opgegroeid. Ja. En, ja. Er was een zwembad, er was een polder in de buurt. En als het slecht weer was, had je een boek. En als je een bepaalde, bepaalde belangstelling had, dan zei je ouders tegen je: Dan haal uh, eens in de bibliotheek daar een boek over. Dus dan bracht jij, jij, jij vermaakte jezelf ja. wel in de zomer? Nooit, nog nooit een moment verveeld. Nee. En, en, en ik, ik, ik moest ook nog gelijk denken dat ooit eens een keer een oudering bij uh, mijn vader uh, aan de deur klopte. Ja. S'avonds na het eten: Van. Uh, Wordt het niet tijd dat, wordt niet tijd dat uw kinderen naar school gaan? Waarop mijn vader tegen me zei van, Maar nou, ze zitten volgens mij door de week in genoeg op school. Nou, dus je ouders vonden, uh, vonden het wel ja, voldoende. Het idee van een zomerschool. Wat een idee. Ja. ja maar kan, kan je er iets bij wel... voorstellen... dat het voor ouders die uh, op dit moment wel Pardon? kinderen hebben... wel een oplossing zou zijn? U valt, een, u, u, u valt weg, geloof ik. Val ik niet? weg? Ben ik er nog? Ja, ja? Nou, wat hoor, misschien. Maar... Nou ja, ik ja. Weet, weet het ook niet zo goed hoor. Het, uh, het is de nacht, hè. Maar uh, kan je er iets bij voorstellen dat het voor sommige ouders wel een enorme uitkomst zou zijn? Ja, misschien, is dat, uh, misschien heeft dat meer te maken met een, uh, ja, met, met een wat armere omgeving. We, we leven tegenwoordig allemaal een beetje wat, wat, wat, wat, wat verder van elkaar af, zeg maar. Ja. Dus je zou zeggen, van als de buren een ja, beetje, zijn ook, een beetje, een beetje betrokken zijn op mijn elkaar... Jeugd, mijn jeugd 15 jaar geleden was het allemaal toch hier, ook hier in de buurt van Rotterdam, was het allemaal wat dorpser. Ja. Het was allemaal wat, uh, ja... En dan vang je dat je met kon, elkaar kom wat makkelijker buiten, op. Je komt wat meer buiten spelen, zeg maar. Ja. Maar, maar ik, kan, ik kan me bij die verveling niks voorstellen. Nee, nee. En ik kan me best voorstellen ja, dat er kinderen zijn die zich te plettend vervelen en zo. kans waar ik me dan niks over zou hebben. Maar stel dat er dat soort kinderen zijn, ja. dan, dan zal het voor de ouders best wel een uitkomst zijn ja. dat ze twee weken op school bijgespijkerd worden. Maar eigenlijk zeg je van, ze moeten gewoon eens naar de bieb. Allebei en ze vervolg, moeten... toch? Ja, ja. <laughs> uh, maar ik vind het, ik vind het, ik vind het, ik vind het dat idee van verveling vind ik er heel vreemd. Ja. Er, zijn ouders, er zijn ouders ook. Een heel, ik praat nog steeds, zoals bewust kinderloze, kinderloze mannen. Ja, ik begrijp het. Ja, ergens heb je natuurlijk ja. makkelijk nee. praten, hè? Ja, nee, dat, is, dat, is, dat zal wel, maar het heeft ook voordeel om geen kinderen te hebben, zeg maar. Ja, ja. ja. Goed. Nee, en, en, ja, dat verveling vind ik zo vreemd. Ik denk toch, ja, daar hebben de ouders. Ja, dat stel ik me dan zo voor. En Ik heb heel weinig, eigenlijk helemaal geen fantasie. Maar dan probeer ik me dan zo voor te stellen. Ja. Er spelen ouders er ook een rol in. Ja. Kijk, wij hadden thuis bijvoorbeeld ook goede, hoe noem je dat, knipscharen, snoeischade. Ja, ja. Als je je vervelde, was er altijd wel wat te snoeien. Juist. Maar wat dan hadden jullie dat... dus ook dan hadden jullie een tuin waar dingen in stonden die gesnoeid moesten ah, worden. Ja, het, was geen, het, was geen, het was geen landgoed. Het nee, was, maar er uh, zijn ook uh, kinderen die het met een balkonnetje moeten doen, hè? Ja, nou, dat is uh, stad en platteland, dus uh, ja. burg wat er dan tussenin zit. Ja. Ik, ik, ik heb mijn dorp in de loop van de tijd daarom denk ik nog wel eens zeker nog, dat terug aan die tijd. Ja, ik heb mijn dorp gewoon, gewoon van, van de rand van de stad tot een suburb aan nex. zien veranderen in de loop van Ja, waar woon je? Ik woon nu in Rotterdam-Zuid, ik kom uit de kerk. Okay. Allemaal, allemaal, in de, allemaal in de buurt van Rotterdam, allemaal in de buurt van het of zo, Ja, Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik hoor het. En ja. zeg Henk, ik bedank, bedank je voor je bijdrage. Want jij zegt eigenlijk gewoon, via die verveling, daar kan je gewoon... Nou, dat, dat kom zeggen. Met een ik beetje fantasie moet je die zomer toch leuk kunnen invullen. Ik vond het leuk om even te even gaan praten hebben. Nou, Henk. Ik een prettige, prettige uitzending verder. En uh, goed luck, god bless. Oké, okay, dankjewel je Henk. Bye. Hoi. Hoi. Um, en ik heb op de andere lijn, heb ik Ron. En Ron, die... Maakt het eigenlijk alleen nog maar een beetje ingewikkelder. Want hij zegt, ja, uh, als je gescheiden bent, dan is het een stuk lastiger. Dat zei je toch, Ron? Ja, ben ik in de uitzending? Je bent in de uitzending. <laughs> Oké, okay. ja, want uh, er wordt heel makkelijk uh, gesproken, zeker door mijn uh, voorganger. Die bewustkinerloos is, of, uh, ja. Er is altijd wel iets te verzinnen. En uh, dat is ook zo. Ik ben ook opgegroeid uh, in de Achterhoek. En er was altijd wat te verzinnen, bouwen, uh, uh, voetballen, yeah. het maakt niet uit. Maar mijn moeder was thuis en mijn vader werkte. Yeah. Maar uh, ik heb een zoontje en helaas uh, de relatie tussen zijn moeder en mij is over. Yeah. Dus we zijn beide werkende. Ja, dan is het toch even een heel ander verhaal. Ja. Yeah. En hij zit al het hele jaar in de uh, uh, voorschoolsopvang. Uh, dan tussen de middag nog een keer en na schoolsopvang. Dus ja, en dan heb je ook nog een keer de zomervakantie. Dus jouw zoon heeft alles wat, wat Marjan van den Berg eigenlijk beschrijft... drie opvangmomenten rondom de school heen. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, en dan nou komt die zomervakantie eraan? Sorry, wat zei je? Ja, yes, je ging zeggen, dan komt die zomervakantie eraan. Ja, en, en hij zei ook, uh, papa, ik, ik, ik wil niet meer in de uh, opvang zitten. En ja, ik heb hem op vakantie meegenomen. Mm -hmm. En uh, mijn ex-partner heeft dat ook gedaan. Yeah. Maar ja, zes weken is natuurlijk te lang om dat te doen. Ja. Yeah. Dus uh, ja, heel veel mensen vergissen zich daarin, denk ik dat dat echt best wel moeilijk is. Hoe heb je het uiteindelijk opgelost? Uh, nou ja, uiteindelijk is hij op vakantie geweest uh, met mijn ex-partner ja. en ook met mij. Maar neem niet weg dat hij toch nog van de zes weken... heeft hij drie weken wel in de... Uh, ja, dat heet dan niet naschoolsopvang, maar dat is dan gewoon de opvang. Mm. En heeft hij ook een hele leuke tijd gehad... Maar ja, dan is hij niet bij zijn vader of bij zijn moeder. Doen ze daar nog speciale dingen daarin opvang? Ja, ja, nee, absoluut. En daar ben ik heel erg uh, blij mee dat ze dat doen. Uh, ze zijn naar uh, dierentuinen geweest, naar uh, zwembaden. Uh, ze hebben hele leuke dingen gedaan. Dus hij, hij is eigenlijk niks tekort uh, gekomen. Maar uh, dat is eigenlijk niet hoe je het zou willen zien. Hoe zou je het dan willen zien? Nou ik neem aan, toen jij klein was, dan leef je echt naar de zomervakantie toe. Ja, ik vond het geweldig. Ja, nou ja, ik had hetzelfde. Uh, ik ging altijd met mijn ouders kamperen en uh, daar leefde je naartoe. En als je terugkwam, dan had je soms nog een week of soms twee weken. En ik kon eigenlijk alles doen en laten wat ik wilde. Uh, samen spelen met vriendjes buiten, hutten bouwen, voetballen, nou ja, al dat soort dingen. Mm -hmm. Maar er was altijd iemand thuis. ja. Yeah. Maar als je gescheiden ouders hebt, dan is dat heel ingewikkeld. En dat, dat mis ik een beetje vanavond van wat ik hoor. Ja, het is ja. Mensen zeggen te makkelijk van ja, maar er is toch altijd wat te doen. Maar um, hoe, hoe, hoe, kan jij het niet, niet op een andere manier oplossen? Met, met, met, met, met uh, grootouders erbij of zo? Of met, met buren? Dat soort dingen? Dat ze toch ook denken dat er wat mogelijk zou zijn? Nou, dat zou heel makkelijk zijn. Maar ik woon in het westen van het land. En mijn ja. ouders wonen helemaal in het oosten van het land. Oh, ja. Dus dat is en, een beetje en ver. En mijn ex-partner, haar ouders, die wonen <laughs> nog verder weg. Ja. Dat is helemaal in Afrika. Dus dat gaat ja. helemaal niet lukken. Dat kun je, kun je wel leuk uit logeren naar Afrika. <laughs> ja, ja, dat is waar. Maar dus, soms is het wel heel erg gecompliceerd. Ja. En, en, en mensen denken toch... Uh, en dat ben ik wel met zo, eens hoor, want er is altijd een oplossing te vinden. Maar het is niet altijd zo eenvoudig als je denkt. Nee, maar ik, ik, ik kan me ook zo voorstellen dat je dat toch ook mee probeert met je ex op een of andere manier op een goede manier op te lossen. Want eigenlijk komt hier een beetje, het is er wel een schip terecht omdat jullie alle twee moeten werken. Uh, heb je daar met elkaar over hoe je dit nou op een goede manier kan oplossen? Ja, ja, we hebben het er wel over, maar uh, soms als je uit elkaar gaat, de ene keer uh, gaat het op een hele goede manier. Mm -hmm. en, en kan je over heel veel dingen praten, maar er zijn ook uh, relaties die niet op een zeg maar, nette manier of op een normale manier uit elkaar gaan. En dan wordt het kind toch het slachtoffer. Ja. In mijn ogen. En bij jullie is het dus wat moeizaam gegaan? Ja, dat is absoluut moeizaam gegaan. Mm. En uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk. En gelukkig heb ik hele lieve ouders en hele lieve zus. En uh, die zijn altijd bereid om in ieder geval uh, een steentje bij te dragen. Ja. Zodat hij niet. Want dat wil ik niet. Dat, want anders krijg je namelijk een kind die eigenlijk het hele jaar alleen maar op school zit. Ja, want dat is een beetje het idee van Marjan van den Berg... Hè? dat je het kind uh, veel langer naar school toe brengt... maar dat hij daar ook veel meer uh, zijn rustmomenten pakt... en uh, misschien zelfs wel de warme maaltijd in de middag. Ja. Wat vind je van dat idee? Ja, Weet je, ik, ik, ik ben niet zo opgegroeid. Ik ging tussen de middag ging ik, uh, lekker naar huis en had ja. mijn boterham... en ja. ik ging weer terug naar school... Ik en uh, ik moet er heel erg aan wennen dat het tegenwoordig uh, allemaal anders is. Yeah. Uh, het lijkt een beetje dat je, ja, eigenlijk als ik het zo zie, dat je, je kind uh, heeft gewoon een, een volledige werkdag. Ja. Yeah. En, en, en dat vind ik eigenlijk niet gezond. Nee. Want uh, als ik kijk naar mijn eigen zoontje, die gaat om acht uur uh, naar school en om zes uur komt hij thuis. Zo. Nou, er zijn weinig mensen die uh, zo'n lange werkdag hebben. Nee. En hoe oud is je zoontje? Uh, die wordt bijna zes. Bijna zes. oud. Oh, dus nog heel jong joh. Ja. En uh, hij heeft het ontzettend naar zijn zin. En uh, er zijn ook heel veel positieve kanten aan, want hij is super sociaal. Uh, hij, hij kan hem met iedereen vinden en dus wat dat betreft is er ook helemaal niks mis mee. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heb ik wel eens iets van ja, wat doe je eigenlijk zo'n kind aan? Mm. Dus ik merk bij jou, van het ergens zou het, het, het, het, je ziet de praktische kanten er absoluut van in, maar je zou liever een, een, een leven voor je zien waarin op een andere manier zou kunnen organiseren. Nou ja, als ik kijk hoe, hoe ik ben opgegroeid. Ja. En ik denk ook uh, hoe jij bent opgegroeid. Ik bedoel, uh, uh, moeder zat thuis uh, tussen de middag en de boterhammetjes lagen klaar. En uh, uh, smiddags als je dan thuis kwam, kopje thee, uh, dat soort dingen. En daarna ging je voetballen, of uh, maakt het maakt allemaal niet uit wat je deed. En dat mis ik tegenwoordig wel. Het is ja. allemaal zo gehaast. En uh, eigenlijk een beetje selfish. Ja, ja. Ik herken dat gevoel wel een beetje, maar zeker als jij het zo uh, omschrijft, de nostalgie van het thuiskomen met het kopje thee. Ach, dat is alweer lang geleden. Ja, nee, maar de, de, ik, ik, ik heb het laatst met mijn moeder over gehad en mijn, mijn zus is vier jaar ouder. En, en, en mijn moeder zei altijd, ik zie precies haar voor het huis uh, langslopen ja. en het kopje thee stond al klaar en ik weet hoe jullie liepen. En er waren uh, vriendjes, uh, want ik, ik wandelde in de Achterhoek, dus er waren ook heel veel uh, kinderen die echt ver moesten fietsen. Die waren altijd welkom. En yeah. dat moest ik gewoon. Ik zie nooit meer kinderen bij kinderen spelen. Ja, ik, ik herken je en ik uh, vind het een, een mooi en warm pleidooi. Uh, en tegelijkertijd zit je ook gewoon met, uh, met een enorm lastig dilemma. Ik vind uh, dank je voor je bijdrage Ron. Ja, ik nou, ik geen probleem. Ik uh, denk dat er alles zo'n beetje in gaat zitten waar we het vannacht over moeten hebben met elkaar. Ik hoop het. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, dankjewel. Dat ik dit Dank... Nog zeggen allemaal. Jo, dankjewel. Goeie okay, nacht. Oké, fijne hè. uitzending. Jo. Dag. Dat was Ron, oorspronkelijk uit de Achterhoeken, woont nu in het westen. En uh, is toch wel wat verscheurd met het dilemma van... ja, uh, het is misschien wel handig de kinderen naar de opvang uh, door de zomer. Maar ik word er zelf eigenlijk helemaal niet zo blij van. Hij zou het graag anders zien. En het is extra lastig dat hij en zijn vrouw, of zijn partner zoals hij zei, uit elkaar zijn. Uh, wilt u hierover mee? Praten over hoe dat nou moet met de kinderen in de zomer. Uh, moeten ze door naar school? Moeten ze naar de opvang? Uh, moeten wat anders bedacht worden? Moeten we misschien een hele onze even anders gaan inrichten, zodat vader of moeder dan... want zij we zijn wel geëmancipeerd tegenwoordig... thuis kan zijn met een kopje thee als de kinderen uit school komen. Nou, eh, ik ben er erg benieuwd naar. Belt u gerust naar 0800-1121. 0800-1121. Joe Cocker was dat met Feeling All Right. En ik heb even kijken op de Twitter. Jan-Willem Weijers binnengekregen. Hij kreeg, belde me net ook even op. Um, dat hij getwitterd had. En hij heeft vrienden in Amerika zitten. En daar hebben ze het anders georganiseerd. Hij heeft, heeft elk kind elk kwartaal. Twee weken vrij, dus het is uh, drie maanden of tweeënhalve maanden school... en dan twee weken vrij, et cetera, et cetera. En dan uh, hebben ze een beetje... Uh, nou ja, dan kunnen ze bijkomen voor die tweeënhalve maand leren. En uh, dat is waarschijnlijk dan ook ietsjes makkelijker te organiseren. Nou, zo doen ze het dus uh, in de Verenigde Staten. Uh, de vakantie is inderdaad voorbij. En ik heb een stem aan de lijn die ik al een tijd niet meer heb gehoord. Dat is meneer Sonneveld. Goeienacht, Aard. Ja. <lacht> Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Dat is, uh, zo zeg je dat. Hè. Ja, uh, ik heb ook een mening. Ja, wat vind je ervan? Ja, wat, wat vind je ervan? Uh, uh, ik ben uh, toch wel modern en progressief in mijn Ja. Maar ik vind wel dat... Uh, ik het belangrijk vind dat uh, de moeder uh, thuis is om de kinderen op te vangen. Toch wel? Ja. Mijn moeder zei altijd uh, uh, vroeger dan... Als de moeder niet thuis is, dan gaan de kinderen kattenkatten katten halen. En er is geen toezicht op. Sorry, wat zei je als laatste? Er is geen toezicht op. Er is geen toezicht op. Ja, exact. En daarom van je, en je bent dat zelf, bent zo ook gewoon opgegroeid met je moeder thuis? Als ik thuis was mijn moeder, ja, dan keek ik op kopje thee. Ze is binnen zo'n vier uur of vijf uur, wat ik geworden. Ja. Ook thuis kwam, ook een verretje, uiteraard. Mm -hmm. Maar, ja, kijk. Ik ben in de oorlog geboren en ik moest ook tussen de middag naar de voeding toe. De dat voeding? Was... Wat, wat, wat is dat precies, Aad? <laughs> ja. Nou ja, dat was waar de te makken. Ja. En dan moest je tussen de middag moest je gewoon een, een, een kwartier gaan lopen naar een andere school toe. Ja. En dat was de gaarkeuken. Oh, omdat je van huis uit niks, niet genoeg was om mee te krijgen? Ja, en dan moest je ook eh, eh, vroegen naar de gezondheidskolonie toe omdat je ja. dus was, et cetera. Ja, gezondheidskolonie, op. dat was dan zo'n mooi huis in de duinen. Ja, in Epi in Gelderland. Oh, dus jij ging dan weer de. Jij ging naar de Veluwe. Ja, Epi, Pelsenkamp heette dat. Ja, Ja, en dat was uh, zeer christelijk, zelfs gereformeerd, geen nagaan. Zo zeg. <laughs> Nou, dat ja. is prachtig natuurlijk. Nou ja, niet in mijn beleving, <laughs> maar goed. <laughs> hey maar, Art, maar even over, over hoe het nou moet met de kinderen um, uh, op school. Jij hebt zelf dus wel allerlei instanties gehad in je jeugd waar je heen ging. Want je, ging, je vertelde me dat je in de zomer ook gewoon met een, uh, een groep de duinen introk, bijvoorbeeld. Dat waren de groepen, ja. Wat, was, wat waren dat voor groepen? Ja, dat, dat ging van de gemeente uit. Ik, hmm. ik weet het niet exact meer. Maar dat heette De Groepen. En dan ging je dus met een heel nou, een, een, een groep van, nou zeker wel vijftig kinderen... Ja. en dan ging je lopen in de duinen en ja, er werden spelletjes gedaan en zo. Ja. Net als we, ja, vroeger de patroenterijen en zo, dat soort dingen, weet je. Was dat ook een beetje, omdat in Den Haag natuurlijk uh, heel erg, echt een grote stad is... Dat, dat de kinderen een beetje buiten komen, buiten de stad? Was dat het idee of was het ook om de ouders een beetje te helpen door de zomer heen te komen? Dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat het, het, het, het, het, het, het idee was om de, de ouders een beetje te ontlasten. Mm. Dat, dat waren geen kinderen van buiten, dus dat, dat waren eigenlijk maar haar, haar, haar, waren dat ja yeah. En dan kon je, je opgeven. En waarschijnlijk hebben mijn ouders dat gedaan. En dan ging je met een hele groep, dan ging mij zo een soort school uit. Mm -hmm. In de buurt of wat dan ook. Uh, ja En dan, dan, dan ging je lopen in de duinen, en, uh, zoals bijvoorbeeld de duinermassen, zo maar ja. ook eh, een masker van eh, 10 of 20 of 30 kilometer, wat ik wel anders. vond. Jij, vond jij het leuk? Uh, ja, je had niet anders toen de uit Er was niet anders te beleven. Nee, maar als ik jou ken, vaak is jouw introductie, hoi. Ik ben Aart Zonneveld, ik kom uit de mooie stad achter de duinen. Dus jij hebt Klopt. wel wat met die duinen gekregen. Ja, nou, ik, ik ben een stot op stad. Ja. Maar, het is, maar had je als kind, dacht je wel van... nou, ik ga liever op eigen houtje mijn dingen doen... of vond je het echt wel leuk om met zo'n groep mee te gaan? Sprak je daar ook kinderen die in de zomer anders niet zoveel tegenkwam? Nou, alle, alle twee, want ik zal je vertellen... dat ik nog steeds met een van mijn extra dingen... wel eens uh, ga wandelen in Meijendool. En er is een krachtige ja, mooie gegeven... dat ligt van Den Haag naar ja. Kattaak toe. En je weet niet wat je ziet daar zo... aan, aan vogels en vlinders, insecten en fossen... Uh, uh, uh, alle, zelfs rechten lopen dat tegenwoordig. Ja. Het is een prachtige natuur. Ja. En ik ben gewoon een natuurdevel van oorsprong. Ik heb ook vroeger op de landbouwschool gezeten en zelfs mm. op de boswasschool in Apeldoorn. Waar die naald, weet je, was het, dat ongeluk gebeurd met ja. de koningin. Ja. ja. Nou, dat ligt daar vlakbij, die bos, wel, de boswaltechnische school. Ja. En ik zat er in de kosten. Ja, ik ben altijd gefascineerd geweest door de natuur. En dat, dat heb je misschien daar gebeurt. als klein kind al wel meegekregen? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Je het ja. Dus op zich, jij, ik merk dat jij zegt: van nou ja, het zou beter zijn als gewoon een van de ouders thuis is om voor de kinderen te zorgen. Maar het is niks mis mee als er eens een instantie de kinderen wat meer laat zien dan alleen de stad. Het laatste versta ik niet goed van en... u. Laatste... Wat, zei, ik zei van, van, van eh, eigenlijk, eigenlijk vind je dat gewoon een van de ouders normaal niet te thuis zou moeten zijn voor de kinderen. Ja. Maar uh, de, de ervaring die je hebt gehad in je jeugd met, met uh, vanuit de gemeente de, de, de duinen ingaan. Dus dat er dingen werden georganiseerd voor kinderen. Dat kan ook gewoon heel erg goed zijn. Jawel, maar er was ook dat toezicht als je thuis kwam. En ja. daar gaat het om. Dat en dat is wat belangrijk. ik dan mis de laatste tientallen jaren... Ik, ik, ik wil geen stempel drukken op bepaalde bevolkingsgroepen qua religie of wat dan ook. Maar ik heb wel sterk de indruk dat met name de moslims en de Marokkanen. Ja, in klein gedeelte, want er zijn een hele grote groep die het uitstekend doen. Heel ver, ja. Dat er geen toezicht op de kinderen is. Hmm. En dat vind ik jammer. Ja, maar dat goed. Je je er zijn ook een heleboel Nederlandse gezinnen met twee verdienende ouders. Oh, oh, zeker weten. Ja, nou. nee, nee. Laat daar geen misverteuren over staan. Nee. Dat geldt ook voor een honderdste gezinning. Uiteraard. En een gezinnen, weet ik van wat. Ja. Ik bedoel, dat is niet specifiek uh, voor uh, moslims of wat dan ook. Nee. Maar in zijn algemeenheid vind ik wel dat de ouders te weinig toezicht hebben op de kinderen. En ja, niet in de gaten houden wat ze allemaal Ja. En misschien ook te weinig communiceren met ze. Dat zou ik gewoon niet eens de tijd hebben voor even een goed gesprek bij een kopje thee. Bij waren spreken, ja. ja. Nou, nou vroeger wordt, werd helemaal niet gesproken. Dan kan een een je een wat van voor je kop krijgen, maar. <laughs> het is nee, wel een aard. andere kant op aard. Nee, was, nee was, zo was het. Ik bedoel, ja. we waren te bespreken, maar dat dat toezicht is, begrijp je? Ja, ik begrijp het. Meneer Zonneveld. Nou, aard gewoon niet. Aard. Dankjewel ja. voor je bijdrage. En ik wens je een prettige uitzending en tot, okay, tot bye horen. Oké, tot Ach. Ik heb aan de andere uh, lijn, heb ik Melanie. Goedendag Melanie. Ja, wat uh, uh, Jij wilde ook graag reageren op de stelling. Je vond het een ja, beetje te gek een, worden. Ik heb er een beetje moeite mee. Je hebt er moeite mee met ja, de ja, kinderen in ik, de opvang. Het, uh, toch wel aan de ene kant, het begint wel als een, uh, een echtpaar wat samenwerkt. En zo'n kindje wordt geboren, dat wordt dan met vier... Vijf maanden, het wordt om zes of zeven uur. Smorgens wordt het in zijn dagopvang gestopt. Ja. Yeah. En het wordt om middags pas zes, zeven uur weer opgehaald. Ja. Yeah. En dat vind ik nou die stelling van jullie: dat ze dan, als de kinderen vakantie hebben, hè, dan ook nog naar school moeten, als ze wat groter zijn. Ja. Yeah. En denk op een gegeven ogenblik: je moet ook van tevoren nadenken dat als je kiest voor kinderen, mm -hmm. dat er bepaalde. Die vastigheid aan zit. Dat je ook al weet dat kinderen zoveel vakantie hebben. Ja. En dan kan je wel weer zo'n kind vanwege je eigen carrière denken... Oh, wat makkelijk, want dan gaan we het ook zomers in de vakantie weer ergens in zo'n... Nou, een mooi woord, in een na-zomerschool stoppen. <laughs> ja. En het is goed voor die kinderen. Nee, ik denk dat het gewoon goed is voor die ouders, denk ik dan op dat moment. Want het komt er nog goed uit. Ja. Maar, en ik denk dat van kinderen er toch weer de dupe van zijn. Waarom is het zo slecht voor ze, denk je? Sorry, ik sta hier heel slecht. Waarom denk je dat het zo slecht voor ze is? Nou, ik denk dat de die kinderen, die, dat, die zijn het al gewend om, om nogmaals in eh, uh, na school op, op, hè, mm. uh, al ergens anders te zijn. Dat, dat ze op een gegeven moment helemaal geen bot meer met die ouders krijgen. Ja, merk je dat? Nee, het is niet dat ik het merk, maar dat, dat denk je. ik. ja. Snap je het bedoel? Dus ja, ja, ik begrijp wat die, het. Wat ik vorige mannen ook zei. dat als je vroeger uit school kwam, dan had je contact met je moeder onder een kopje thee. Maar dat is er vandaag in de dag ook al niet, mee, niet meer bij. En ik denk, als die kinderen niet uh, op zo'n manier niet meer gewend zijn... of geen tijd, nee, niet meer de tijd niet hebben... om op een gegeven moment te communiceren met hun ouders... Mm -hmm. dat ja, de tijd niet verdiet. Hoe kunnen ouders dan op een gegeven moment verlangen... voor kinderen kinderen ze eenmaal 15, 16 zijn als hun iets dwars zit, om daar naar hun ouders toe mee te komen. Ja. Want ze zijn niet gewend om met, om met een ouders tijd door te brengen. Maar je trekt het dan wel in het extreme, volgens mij. Dat je zegt ja, van... Ja, uh... wel, maar dat, dat zie je toch een beetje om je heen. Dat, dat er vaak kinderen zijn ja, die dingen doen waarvan de ouders dat helemaal niet weten. Nee, maar... Uh... Jij trekt het in ieder geval in het extreme dat de kinderen de hele dag in de opvang zitten en hun ouders echt nooit meer spreken. Denk je niet dat er een beetje een mengvorm ook zou kunnen? Nou, ja, maar waarom moeten die kinderen nog, als ze vakantie hebben, ook alweer nog op school ja. gaan? Ik denk, als, als je toch aan kinderen begint, dan weet je toch dat die kinderen op een gegeven moment zoveel weken vakantie hebben. Ja, ja. Maar hoe zou je het dan ideaal niet voor je zien? Nou, ik, ik bedoel, voor mij hoeven die ouders niet thuis te blijven, maar je kan het dan als ouders toch ook delen dat bedoel je dat de een thuis blijft en de ander ja. gaat werken? Ja. Ja. We hebben allemaal, uh, uh, iedere ouder heeft drie weken vakantie. Ja. En, eh, uh, eh... Uh, Ik vind dat die kinderen weer zo de dupe van worden. Ja. Maar... Die uh, kinderen moeten zich weer aanpassen. Nee, dat, dat, dat, dat is jouw, jouw punt is daarin heel erg duidelijk. Maar ik zet, ik zet me ook gewoon afvragen: als je nou zo'n zo man hoort aan het begin van onze uitzending. die zegt mm. van ja, ik ben helaas gescheiden. en ik moet wel wat bedenken. maar we moeten wel alle twee onze kost verdienen. Dus ja. die, zit, die zit wel met zijn handen in het haar. Ja, maar dan denk ik van. Uh, ze, hebben, ze hebben alle twee gekozen voor de kinderen. Mm -hmm. Dat hun huwelijk op een gegeven moment misgaat, ja, dat is hartstikke jammer. Ja. Maar je bent alle twee verantwoordelijk voor die kinderen. Ja. Dan kan je toch denk zeggen tegen elkaar: van nou, laten we even om de tafel zitten. Uh, jij neemt eerst drie weken van de schooltijd, hè? van de schoolvakantie, vakantie. dan neem ik de volgende drie weken. Ja. Toch? Ja, dat kan. Maar nu zijn die kinderen willen dupe. Ja, en ze zeggen ook wel eens. Uh, van dat het, uh, dat het juist ook de kinderen heel erg sociaal maakt. Dat vertelde hij, die meneer ook. Die zei van ja, uh, ik, ik, hij vindt het eigenlijk heel erg vervelend... want hij ziet het natuurlijk ook liever anders... en tegelijkertijd weet ja. je wel dat zijn kindje zich mm -hmm. goed ontwikkelt... als het gaat om, uh, om vriendjes maken en dat soort dingen. Mm het -hmm. dat kan zo'n al... kind niet in de buurt? Dat weet ik niet, dat is vraag ja, ik aan jou. Het, ja, maar hoe ging het bij ons vroeger? Nou, hoe dat ging het bij jou vroeger? Je toch buiten ja. Was, werk je toch ook sociaal? Je speelde met vriendjes van de straat... Ja. Ik bedoel, dat vind ik nou, ja, sorry hoor, maar dat vind ik een beetje. Een keulargument. argument. Ja, come on nou. Okay. Als kinderen buiten spelen worden ze toch ook sociaal? Ja, dat, dat, uh, Wat... dat heb je een goed punt. Ja, dan, dan spelen ze toch ook met, met, met, met, met, met vriendjes en vriendinnetjes. Ja, nee, het, uh, ik, denk dat je, ik denk dat jouw punt ook gewoon heel duidelijk is. Jij vindt eigenlijk dat als je kinderen krijgt, dan moet je, heb je daarvoor gekozen. En dat betekent ja. ook maar dat je daar wat, uh, wat offers voor moet brengen als het gaat ja. om je werk. en dan moet je niet... Kijk, ik, ik snap dat het mensen allemaal carrière willen maken. En er is verder ook niks mis mee. Maar, er is een maar aan. Ja. Je kies op een gegeven moment voor kinderen. En dan neem je een stuk verantwoordelijkheid daarbij. He? Dat ja. weet je van tevoren. ja. Het is geen, het komt niet uit de bloed, de dus Iedereen weet gewoon, als je kinderen neemt, dan weet je dat je met die zomervakantie zit. Ja. Dat, kun je, dat weet je toch van tevoren? Hey, en opa's en oma's inschakelen, is dat wel goed? Ja, dat vind ik ook allemaal zo. Waar. Dat, dat vind ik dan ook weer zo'n afschouwssysteem. Ja. Die zorgen wel voor die kinderen. Nee, jij bent verantwoordelijk, of jullie, die, ja. die meen, pa en ma zijn verantwoordelijk voor die kinderen. Ik begrijp het, Melanie. Ja? Ja, dankjewel. Het is dan een hartstochtelijk betoog. Dankjewel, hoor. Hoi, hoi, hoi. Zo, nou, dat was Melanie. Het is heel duidelijk wat die vindt. Die zegt, als jij kinderen hebt, uh, dan uh, ben je daar verantwoordelijk voor. En uh, ga niet even allemaal uitvluchten verzinnen. Jij zult voor die kinderen zorgen. Uh, duidelijk punt. Ik heb ook nog een mailtje gekregen van Edwin Zanen. Hij zegt, uh, scholen hebben hier drie maanden vakantie... maar er is genoeg te doen voor de kinderen. Alle clubs en verenigingen organiseren zomercursussen... waardoor de kinderen kennis kunnen maken met kunst en sport... die ze anders niet zo snel zouden doen. Um, en we kunnen hem daar eventueel nog over bellen. <laughs> nog een uurtje. Nou, ik denk dat ik daar... Oh, hij, belt, hij mailt zelfs naar het Rijkjafik. Nou, dat is wat. Wilt u meepraten? Dan kan dat. Belt u dan aan 0800 1121. Wij gaan er denk ik uit dit uur met een mooie plaat. En dan komen we nationaal weer terug. Wish I'd known the way. Wish I'd found the door. Wish I'd took the path. You showed me before. Cause I'd be better off. I'd be a better man what you want and not what I am Be careful what you wish I am a dream come true Now I'm someone else Only wanted you. Not be better. cause